Zo, de kosmische tweede straal, liefde wijsheid. Dat jij in een <coughs> oriëntatie komt, een gebundelde aandacht. Ook een gemeenschappelijke aandacht, een verbinding van onze groep als een magnetisch punt, een aantrekkingspunt voor het kanaliseren. Van de krachten die doorheen Shambhala stromen, doorheen het kruincentrum van de aarde, doorheen de Christus en de Meesters, tot in de mensheid, tot in het menselijk bewustzijn en ook onze groep. Ga in het kruincentrum. Het kruincentrum opent zich. ook de kosmische tweede straal van liefdewijsheid verspreid liefde kosmische liefde doorheen deze planeet Je zou kunnen zeggen, de kosmische Christus. Onze planeet maakt deel uit van een enorme kosmos. Dus onze planeet is niet de enige plaats waar al die krachten, cosmische kosmische krachten werkzaam zijn. Dus open even. De innerlijke ruimte van je bewustzijn. Ontspan je zodanig dat alles zich kan openen. Dat niet alleen de kruincentrum zich openvouwt voor de kosmische tweede straal van liefde en wijsheid. maar ook je derde oog, zich open voor de liefde en ook je keels Ja. Ook je hartcentrum. Je wordt meer en meer een aantrekkend kanaal voor de kosmische kracht van liefde. En wijsheid. En ook je zonnevlecht. Het centrum van onze emoties, gevoelslichaam. Open voor die kosmische kracht, die kosmische liefde, die kosmische goedheid. We zijn een deel van de kosmos. Ontspannen. heilige been, komt in een ontspanning, een loslaten, stier brengt onthechting, bevrijding uit onze stoffelijke gehechting, dus ook daar komt liefde in, zachtheid. Je geeft het over aan die liefde En ook Ontspant zich. Je tracht helemaal hier te zijn. In je kanaal. In het contact met de straal. En je laat zo jouw lichamen, jouw ganse bewustzijn, en dat van de groep. gezegend worden in de deugden. Van de liefde. Tweede straal woord, goddelijke liefde aanbrengt. Het stralend licht en stralende liefde tot glorie brengt. Dus laat jouw straling tot glorie komen, tot openheid komen. liefde wees. een diepe aantrekkingskracht geeft, een innerlijke aantrekkingskracht. naar liefde zoekt. Leven van de tweede straal. Geeft ons de kracht om licht en liefde te behouden. Straal die ons het pad van wijsheid toont in onszelf. de uitbreiding van de eenheid brengt. en kracht in het bewustzijn brengt. dood en uithoudingsvermogen in zich dragen. liefde en trouw, dat die kwaliteiten jou doordringen, dat die substantie opgenomen wordt, dat het leven van de tweede straal zijn deugde realiseren doorheen jou dat je die kracht laat inzijpelen waarheidsliefde en trouw, innerlijke trouw. kracht van intuïtie. Diepe intuïtie die vrij kan komen. bewust zijn, open zich voor het vermogen van intuïtie, dankzij de tweede straat. Een onbewogen gemoedstoestand doorheen het leven van liefde en wijsheid onbewogen in het mentale emotionele een stoffelijke gebied stralende goddelijke liefde van de kosmos en haar grote aantrekkingskracht. Stap voor stap mogen vrijkomen in je bewustzijn. je gevoel, dat je bewustzijn zacht wordt, gevoel, innerlijk warm. Misschien ook uiterlijk warm, maar in de eerste plaats, een innerlijke warmte, die beseft Shambhala. En de Christus zijn hart, die kosmische tweede straal van liefde wijsheid in onze groep instroomt en zich verspreidt. geniet van dat innerlijk bewustzijn, die innerlijke openbaring, ontplooiing, dat er een diepte is aan je leven. Vervreden leeft de jaart. En de aanwezigheid van de kosmische Tweede Straal. Door één jaar. ook emoties opgenomen worden, in de vrede van je hart, genezen en geheeld worden, in de liefde en vrede en wijsheid van jouw hart. Jouw emoties zoeken naar jouw geluk. Kosmisch de tweede straal komt niet alleen doorheen Shambhala, maar in de eerste plaats doorheen de zon. De geestelijke zon. Het hart in de zon. Het zonnestelsel. Dus verbind je even. In jouw hart. Met het hart van de zon. Die alles voedt. Alles in leven houdt. Alles doordringt. Alles mogelijk maakt. Onbegrensde overgave en liefde. zon in jouw hart een deel van de zon zijn. Wij zijn een microcosmos. We dragen dus elk aspect van de macrocosmos in ons. Je bent een klein zonnestelsel met een zon. Zoveel zachtheid, zoveel stilte. Even de grote aanroep, indauwen. Vanuit het punt van licht in het denken van God, stroomt licht in het denken. Het licht op aarde nederdalen. Je voelt je kruincentrum en derde oog. Je mentale ruimte zich openen voor het licht. Een verenigd veld van licht. Vanuit het punt van liefde in het hart van God, de Meesters en de Christus. Stroomt liefde in de harten van de mensen. de zon in iedereen stralen. Vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt, vanuit Shambhala, wordt de wil van de mens Gericht op het doel, een doel dat de meesters kennen en dienen, een doel van liefde, vanuit het centrum dat wij mensheid noemen. Wezenlijke zich het plan van liefde en licht. Laat de krachten van licht, liefde en kracht jouw ganse kanaal en bewustzijn. Decim. Doorstralen, opnemen dat je bewustzijn ten volle geniet van de gelegenheid van een volle maat. Die Licht, liefde en kracht. Doorheen je kanaal. Doorheen je centra. doorheen iedereen waarmee je verbonden bent. deze dag afronden.